Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Den Haag wil dat 30 schoolgebouwen voor 2040 energie-neutraal worden. De komende 22 jaar worden zo'n 110 schoolpanden in Den Haag vervangen door nieuwbouw. Deze worden bij de bouw al klimaatneutraal gemaakt. Daarnaast wordt bekeken hoe ook de andere panden energie-neutraal kunnen worden. Het energiegebruik van gebouwen zorgt landelijk voor 30% van de CO2-uitstoot. Bij protesten in Tunesië zijn de afgelopen nacht meer dan 300 betogers opgepakt. Ze maakten zich volgens de regering schuldig aan plunderingen en vernielingen. Het is de derde nacht op rij dat er gewelddadige protesten zijn in Tunesische steden. De betogers protesteren tegen prijsverhogingen, hogere belastingen en de hoge werkloosheid. Het Openbaar Ministerie vervolgt een raadslid van het CDA uit Dongen omdat hij valse aangiften heeft gedaan. De man zei dat hij dreigbrieven binnen had gekregen en was mishandeld. Uit politieonderzoek blijkt dat dat niet klopt.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 Opnieuw trillingen en knallen in Groningen gisteravond, maar het was geen nieuwe aardbeving. Veel mensen dachten eraan en lieten dat weten op sociale media. Maar het KNMI meldde gisteravond al dat de knallen niet werden veroorzaakt door een aardbeving, maar door iets wat in de lucht heeft plaatsgevonden. Vliegbasis Leeuwarden zegt nu dat de knallen en trillingen in Oost-Groningen zijn veroorzaakt door Duitse straaljagers. De twee Eurofighters zouden onbewust door de geluidsbarrière zijn gegaan. Zo veroorzaakten ze de twee knallen. Het weer, grijs en nu dan motregen. Het wordt 5 tot 8 graden. Ook morgen is het bewolkt en grijs met motregen en dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De n 201 hoofddorp Uithoorn, is dicht tussen Uithoorn en het Amstel Aquaduct na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen. Maar veel problemen levert het niet op. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM lunch. Ja, we gaan gelijk door met... Uh, het cabaret moet u eventjes uh, voor lief houden. Dat komt misschien later in het programma nog wel even aan bod. Maar uh, we gaan natuurlijk nu eerst gewoon... Hou je mond, jij. Uh, we gaan gewoon uh, nu eerst even verder praten. Want we hebben iemand aan de telefoon. En dat is uh, Bor uh, Royakas, als ik het goed heb. Daar ben ik. Dat ben jij. Oké, okay, hartstikke leuk. Welkom in het programma. We hebben hier een aantal van je leerlingen in de uitzending zitten. En ja. uh, van de, de theaterschool in Haarlem. Heet het zo? Hoe zeg ik het goed? Ja, Nova Theater. Oké, okay, waar, waar zit die school precies? Uh, wij zitten tegen het randje van Overveen aan. Uh, bij de Bijdoorplan. Dat zit... Uh, ja, bij, in Holland huren wij lokale... Moderne, oh, dat ja. is... Een, nou ja, ja, dan kan ik me ja. even voorstellen waar jullie zitten. Uh, wat, wat doet die school over het algemeen? Uh, wat is jouw taak daar? Wat, wat, uh, wat geef jij, om het zo maar eens te zeggen? Uh, ik geef het vak theater maken. En daarmee leer je ja, zeg maar een, een theatervoorstelling maken. Maar ook personages, ook verhaalteksten. En ik geef het vak productiehuis. En daarvoor zitten de studenten bij jou. Want zij maken zelf een voorstelling eigenlijk. Of nu onder een regisseur. Ja. En dan doorloop je een hele theaterproductie van A tot Z. En dat zijn de twee hoofdvakken die ik geef daar. Ja, ja. Dus dat, wat wij hier in de studio hebben zitten... zijn uh, de toekomstige regisseurs van grote theatershows in Nederland. Dat ik zo nou, zo maar eens kunnen gewoon. Ja. zit je nu tegenaan te kijken. Ja. Zijn het talenten? Ja, absoluut. Ja? Dan zouden ze er niet op de natuurlijk. Nee, moeten nee? oh, moet echt auditie doen om erop te komen. Wat zijn, wat zijn de criteria als je zo'n auditie wilt doen? Wat moet je kunnen? Nou, uh, je, je moet openstaan voor verandering, want acteren is continu uh, nieuwe, nieuwe, nieuwe regieaanwijzingen krijgen, dat kunnen toepassen, heel flexibel kunnen zijn in wat er van je gevraagd wordt. Ja. Uh, je moet ook uh, lef kunnen tonen, je moet er plezier in hebben. Want als je geen plezier in hebt, dan, dan zien wij dat gelijk natuurlijk. Ja. Uh, ja, en je moet een soort uitstraling hebben, maar dat is niet zozeer een soort talent, dat kan je ook nog ontwikkelen, maar je moet vooral heel veel spelplezier hebben. En, heb, en hebben die, die gasten die nu bij ons in de studio zitten, hebben die dat? Ja, als je ze goed aankijkt, dan uh, zie je het bijna in hun ogen al. Ja, ja. Nou, ik zie ze niet, want ik zit achter een beeldscherm. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Ja. <laughs> dus ik kan, uh, ik kan ze helaas uh, niet zien. Maar ik heb begrepen, ze gaan twee stukken doen. Ja. Uh, waarom, waarom is er voor die stukken gekozen? Want uh, Le Malade Imaginaire van uh, Molière, dat is toch een oud verhaal, zou ik zeggen. Zeker, klopt. Nou ja, enerzijds, uh, wij werken nu met hele jonge mensen. Uh, dus als die bij ons op schok komen, dan vragen ze soms wel: Shakespeare, uh, woont hij in Amsterdam? Ja. Uh, en dan moet je dat toch op een gegeven moment wel een keer uh, te woord laten komen. Maar goed, er zijn ja. dus ook jonge gasten die niet uh, zin hebben in een, een enorme uh, verhaal over theatergeschiedenis van ja. A tot Z. En dat hoeft ook helemaal niet, maar je moet wel een beetje weten wat er speelt. Dus daarom gebruiken wij. Uh, dit klassieke project om enerzijds een aantal oude klassiekers weer uh, het stof vanaf te schudden. Mm -hmm. Maar ze juist ook in een enorm nieuwe, hedendaagse en eigentijdse uh, bewerking te doen. En dat is dan in een, ja, een project wat wij noemen de Klassiekers. Yeah. Maar eigenlijk maken ze er gewoon een compleet eigen verhaal van uiteindelijk. Maar ik maakte ze wel kennis met uh, een Molière en nu een, een Pirandello. En vorig jaar een Tsjech. Nou, Herman Eiermans, dat soort namen komen dan voorbij. Nou, dat zijn niet de kleinste toch? Nee, nee, het zijn ook echt klassiekers. Ja, en, en Shakespeare zelf... ondanks dat hij niet in Amsterdam woont... die, uh, die komt ook aan bod? Ja hoor, die is ook wel eens geweest, ja. Oké. Okay. Ja, en dat doet me altijd denken... dat is een leuke anekdote, maar... dat doet, doet me altijd denken aan een, aan een dametje... wat in een uh, platenwinkel werkte... en dat ik daar binnenkwam en vroeg om... Uh, de Brandenburgse concerten van Bach. En ze zei, dus staat dat in de top 40? <laughs> ja. <laughs> ja, ik zie hem hier niet staan op Spotify. Nee. <laughs> Zoiets. Maar goed... Uh, en hoeveel leerlingen telt de school op dit moment? Uh, zij, het tweede jaar zit in een klas met nog dertien. Ja? En elke, elk jaar worden er ongeveer 25 maximaal aangenomen. 25. En uh, dat varieert een beetje hoe dat dan vervolgens loopt. Want mensen krijgen natuurlijk nieuwe interesse. sommige vallen af. Uh, dus weg vallen er altijd mensen af. Dat is wel de, uh, wat we weten. En meestal rond de 15 uh, gemiddeld doen we dan examen per jaar. Ja. Nou, heb jij zelf een vrij beroemde uh, achternaam, rojakkers? Ja. Uh, jij komt uit een artiestenfamilie? Uh, ik heb zelf uh, wel elf jaar op de vloer gestaan, op de planken, uh, in ja. een cabaretgezelschap. En uh, mijn vader is vooral docent geweest, wel, ook in theater en dans, maar niet uh, verder, ja. Jij, jij doet waarschijnlijk op Art of niet? Ja? Ja. Het is dus niet, dus, mensen denken altijd dat het mijn broer is. Ik lijk wel redelijk veel op hem, maar het is geen directe familie. In, okay. Het is een Brabantse familienaam en in Brabant kunnen ze niet goed spellen. <laughs> dus op een gegeven moment zijn al die namen verbasterd. En mijn naam schrijf je net iets anders dan zijn naam. Okay. Dus wij zijn wel ergens familie, maar niet, geen directe familie. Ik ben, ben, ben toch blij dat we... Weer... Ik ben toch blij dat we in Zandvoort zitten, want als ik nu Brabanders als luisteraar had, dan had je nu ruzie. Ja, dat is fijn dat je gewoon in Zandvoort allemaal dezelfde achternaam hebt, toch? Ja, ja dat, is, dat is allemaal, allemaal keur, hè? Het heet allemaal keur hier. Ja, allemaal keur. Goed, hey, uh, hartstikke fijn dat je eventjes in de uitzending wil, want je moet zo weer aan, uh, aan de bak, heb ik begrepen. En uh, wij gaan uh, nog even verder praten met uh, je leerlingen. Yes. En uh, ik, wens, uh, ik wens je heel veel su succes met die prachtige voorstellingen in uh, 16 of 17, 18 januari, als ik het goed begrepen heb. Dus, uh, 17, 18, ja. Volgende week woensdag en donderdag. Volgende week Vooral woensdag. we kijken. Ja. ja, nou ja, dat, uh, als ik vrij ben, dan lijkt me dat wel leuk. Ja. Oké, okay, hey, hartstikke bedankt voor het gesprek en heel bedankt. veel succes verder met de opleiding. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, dankjewel. Doei. Judas, Judas, Judas, Judah, Judas, Judah, Judas, Judah, Judas, nou? Met de regen? Ja. Lekt hier ook. Ja. <laughs> het lekt hier ineens. Nee, valt wel mee. Maar we gaan weer even verder met de dames en heren praten van de theateropleiding van het Nova College in Haarlem. En, uh, ik weet niet, hebben jullie nog wat leuks te vertellen? Hebben we ja, wat leuks te ja, ja, vertellen? Ja, ja, ja. Te nou, ten eerste zou ik natuurlijk ook wel heel graag willen weten. Want we weten nu dat dus twee verschillende voorstellingen in één worden gegeven op twee verschillende dagen. Hè, Oops, 17 ja. en 18 januari yes. in het Haarlemmerhouttheater. Maar als er nu mensen zijn die uh, op dit moment luisteren en zeggen van nou, dat wil ik dus meemaken... Um, K -k kunnen jullie ons vertellen hoe de kaartjes besteld kunnen worden, hoeveel ze kosten en hoe dat gaat? Nou, uh, je kan gewoon de kaarten bestellen op de website van het Hardermar Hout Theater. Volgens ja. mij gewoon Oké. Okay. Uh, en anders kaarten... even koebelen. Ja, precies. De kaarten kosten 7,50 per stuk. Ja. Dus dat uh, valt ook wel mee. Ja, zeg maar. en dat, dan zie je dus die twee voorstellingen ja, hè, voor want die 75. Ja, die twee voorstellingen 50. worden inderdaad op één avond dus 3, gespeeld. Dus 3,75 per stuk, zeg maar. Nou, Z hè? Ja. ja. Ja, zo kan je het zeggen inderdaad. Nee, zelfs, maar dat, uh, ja. zelfs de kaartjes uh, in het theaterweekend zijn duurder. Hè? Ja, ja, maar uh, wat het ding is, de woensdagkaarten gaan op zich wel snel. Ja. Uh, donderdag zijn er nog genoeg kaarten over voor iedereen die, oh, okay. die zou willen okay. komen. Dus wilt u de woensdag, dan moet u er snel bij zijn. Ja, en wilt u uh, donderdag, dan uh, kan het nou ja. morgen. Maar ja, het kan natuurlijk ineens snel gaan, hè. dat weet ja, je niet. Ja, zeker natuurlijk. weten. Want het, het, het, het is niet zo heel groot... Ja, zeker. En het is ook niet zo'n heel groot theater. Het is een heel gezellig, klein, mooi theatertje. Klopt. Dus, uh, ja, hond, ja, 100 man, toch, man kan erin. Ja, daarom. Dus toch maar haast maken. Uh, als je zegt van ik wil daarbij zijn. Ja, ja het is superleuk. Ieder voorstelling is 45 minuten. Dus dat valt ook wel mee. Ja. En tussen de voorstelling zit ook een pauze. Dan kan je nog even wat drinken. En dan ja, ja, ja. moet gewoon een leuke avond worden. Ja, en het is een heel warm theatertje. Dus op zich sowieso ja. al de moeite waard om eens naartoe te strattig. gaan. Zeker. Maar ja. zeker als jullie er staan natuurlijk. Want dat sowieso. Uh, ja, ik tuurlijk. heb nu ook begrepen, daar hadden we het net even over. Jullie uh, acteren niet alleen, maar er komt nog iets meer bij kijken hè, in de voorstelling. Zingen. Ja, er wordt ook klopt. gezongen. Er wordt ook gezongen inderdaad. Want dan krijgen jullie dus ook les in. Ja, het gaat, het gaat, de opleiding per, uh, zelf gaat niet per se om het zingen. Nee. Iedereen krijgt er les in. Onze docent zegt ook... Uh, uh, iedereen kan zingen. Ja. Uh, maar het gaat meer om de techniek erachter... Voor je, hoe je je stem gebruikt. Wat je natuurlijk ja. ook kan gebruiken... Ja. op het moment dat je op het podium staat... en uh, ja. luid, moet, uh, luid moet spreken. Ja. ja, want dat moet natuurlijk gebeuren... zonder dat je je stembanden beschadigt. Of ja. iets dergelijks. Ja. Dus, dus dat is stemvorming, zeg ja, maar. Dat is dus ook onderdeel. Ja. Maar jullie gaan wel uh, in iedere voorstelling zingen begreep ik. Ja, ja tenminste bij, uh, uh, bij de Molières, waar ik dus in speel... Ja. komt er een soort van uh, opera, wat eigenlijk geen wow. grap is allemaal. Ja. Um, en misschien, maar daar zijn we nog niet helemaal zeker... over wordt er nog apart ingezongen. Ja. Um, maar dat is, ja, dat, we zijn nog aan het repeteren. Het wordt ook pas vastgezet voor twee dagen, het hele stuk. Dus Zo. Dat is okay. nog een beetje puzzelen. Okay. Dat is natuurlijk ook ja. alleen maar om, om ons leerproces uh, te vergroten. Op het laatste moment nog dingen aanpassen en kijken hoe wij daarmee omgaan. Ja, ja. Ja. Wat, de, wat de opleiding natuurlijk dan ook weer heel leerzaam maakt. Ja. ja. Hé, hey, en uh, we hoorden net al van, uh, van Boor... Uh, welke voorwaarden er gesteld worden aan, aan iemand die die opleiding wil doen. Stel je voor, er zitten nu toch mensen te luisteren die denken van... Hey, ik ga dat nu toch wel heel interessant vinden. Hebben jullie nog tips om je voor te bereiden als je je opgeeft? Ja, uh. ik zou het zo, gewoon sowieso doen. Want ik heb het ook gewoon gedaan. Um, ja, dat begrijp ik. Dat ik verder helemaal nergens uh, iets in theater ooit heb gedaan. Dus ik zou het gewoon doen. Ja. En uh, ja, probeer toch je zenuwen zo uh, gewoon goed te onderdrukken. Want je hoeft nergens voor zenuwachtig te zijn. Je wordt echt goed beleid. Het is heel fijn, daar heel warm. Er zijn leuke mensen die je altijd bezighouden en je ja. afleiden. Okay. Dus dat komt echt helemaal goed. Ja, dus okay. op de auditie inderdaad zijn er... Meestal zijn het tweedejaars. Die zitten daar ook om je nog te helpen met bepaalde dingen. Oh, okay. uh, Het is gewoon, als je auditie gaat doen... Dan krijg je sowieso een tekstje opgestuurd. Bereid dat voor. Maar ga er ook, oh, ga er ook in... Uh, met een hele open gedachte. Dus en dat vooral er ook verandering Jezelf blijven. Ja, en ja. uh, blijven. Proberen uh, het plezier eruit te halen. Sowieso, Zeker. want als zij zien dat je het leuk vindt, dat, dat zien zij ook. Ze zien okay. dat zij maken het een al. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, knoop het in de oortjes. Gewoon doen. Neem deze tip aan. Um, jongens, dan rest mij jullie, uh, jullie ontzettend te bedanken dat jullie hier naartoe hebben willen komen om erover te vertellen. Heel veel succes met de voorstellingen. Dank u wel. Ja, dank u wel. Straks. Maar nog veel meer succes met jullie opleidingen natuurlijk. Want um, volgend jaar is voor jullie diploma tijd, hè? Ja, ja klopt. Heb, uh, uh, wat gaan jullie hier achteraan doen? Heb je al plannen? Ik hoop een HBO-studie. HBO-kunsten, ja. Hogeschool Kunsten. Oké. Okay. Ja, ik weet het echt nog niet. Jij weet het nog nee, niet of je maar doorgaat? Ik ga ook mijn stages daarvoor te gebruiken om te kijken welke richting uh, ik nou echt tof vind. Oké. Okay. En Lea? Wat zijn de plannen van Lea? Nou, dat is dus heel grappig. Ik zit er nog een beetje tussenin. Het wordt of ik ga door met acteren... of ik ga dierenverzorgkunde doen. Dus dat, uh... Oh, daar ben je nog niet uit. Nou, nee, dat is weer dat heel, komt heel wat anders. Nogmaals, ik ga daar ook mijn stageuren heel erg voor gebruiken. Om te okay. kijken okay. wat ik nou leuk vind. Nou, whatever, wat het dan ook Alles. gaat zijn. Uh, heel veel succes met jullie verdere loopbaan. Op, uh, in welke vorm dan ook. Dank je wel. En uh, ik denk dat wij weer overgaan naar een muziekje. Wat heb je voor ons klaarstaan, Ruud? Oh, Lea's eigen ja. nummer. Leia Bos memories. You may be gone, we to love you. I don't know what we're doing without you. Don't know how we are.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 Ja, en dat was van onze eigen Lea natuurlijk eh, ook hier in de studio met haar liedje Memories. En eh, we gaan verder met Artiest in het Licht. Ja, want dat moet ook weer gebeuren. Want, Artiest uh, in het Licht. Ja, en, uh, en uh, nou, Dolly let op, hè, want uh, wat ik ja. je dus, uh, straks verteld heb. Uh, kijk, het is vandaag ook de geboortedag van gitarist Lee Rittenhauer. En uh, die naam zal jou misschien niet zoveel zeggen. Jawel. Ja, ja, ja, oh, ja. toch wel. Oh. Ja, want die zie ik regelmatig als ik het programma doe. Als we het gaan starten, hè. Het programma. Ja, precies. Ja. <grijg> nou, en dus gaan we er nu eens niet tussendoor kleppen... maar laten we de tune gewoon eens helemaal horen. Kijk. Early A LA Ad Attitude van Groosin en Hour. Dave in samen met Lee Rittenauer. En om Lee Rittenauer gaat het uh, voornamelijk. Want het is uh, vandaag uh, zijn geboortedag. Jawel. Hij uh, werd geboren in uh, Hollywood, uh, Californië. Uh, op 11 januari 1952 is Amerikaanse jazzgitarist. Hij speelde zijn eerste sessie toen hij 16 was voor de mama's en de papa's. Jawel. En met zijn uh, bijnaam Captain Fingers was hij een van de bekendste sessiegitaristen van de 70e jaren. Hij speelt vooral op een rode Gibson ES-335 of een Gibson LF-5 gitaar. En een van zijn grootste invloeden was natuurlijk gitarist Wes Montgomery. Dat was ook in het afgelopen stuk goed te horen. Uh, voor gitaristen, je weet natuurlijk, Wes Montgomery was de man die heel veel in octaven speelde. Dus twee tonen tegelijk en dat was een hele knappe techniek. Daar was hij een beetje de uitvoervinder van. En dat heeft vele gitaristen geïnspireerd. Hij vermengde verschillende stijlen met jazz. Zoals pop, rock, funk en uh, blues. En ook Braziliaanse muziek. Dit tot ongenoegen van uh, sommige van zijn critici. Nou, critici, daar hebben we maling aan. Je doet gewoon lekker wat je wil. Dat is het mooiste wat er is. En hij heeft ook een tijdje deel uitgemaakt van de GRP uh, All Stars. En dat was een... Uh, een platenlabel van Dave Grusin... samen met uh, Dave Rosen... of Larry Rosen, moet ik zeggen. Uh, vandaar GR... en dan Productions. Dus GR, de Grusin, Rosen Productions. En daar hebben heel veel mensen... hele mooie platen gemaakt. Vooral een beetje in de, in de, zeg maar, de jazz... en fusion... Uh, uh, atmosfeer. Goed, nou, Lee Rittenhauer dus. Van harte gefeliciteerd, man. Hij is uh, vandaag jarig. En uh, wie er ook jarig is... Dat is de volgende manier. Die is ook jarig. We kennen hem natuurlijk als ober Willem. We kennen, we kennen hem als zanger van Nederlandse liedjes. Maar hij is van het oorsprong jazzzanger. Edwin Rutte. The way you wear your hat. The way you sip your tea. The memory of all that. No, no.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 cha da du du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 They can't take that away from They can't take that away from me Ja, Edwin Rutte. We kennen hem natuurlijk allemaal. Uh, iedereen kent hem. Uh, vooral als je in de jaren 70 veel naar de televisie keek. De film van ome Willem. Dat was natuurlijk, er zijn meer dan 200 afleveringen van gemaakt. En het was een uh, toch wel aardig kin uh, ja, grensverleggend kinder. Uh, programma en uh, met eh uh, nou ja de de hoe heet dat het ook weer de film van oma Willem. Ja, Broodje Poep en zo. Broodje en poep, en, ja. en, en ja. dat soort dingen. En deze vuist op deze vuist en zo. Ja, en dat ja, ja. Maar de grote Met een papje. Ja, de grote liefde van Edwin Rutte was natuurlijk wel de jazzmuziek, hoewel hij daar niet echt zijn grootste bekendheid aan heeft, want ook in de jaren zestig hij, moest hij zich ook wel verlagen tot toch wel niemendallige Nederlandstalige liedjes. Om maar een klein beetje geld te verdienen natuurlijk. Maar het is toch oorspronkelijk een jazzzanger en dat kon u nu horen in het prachtige ken Take That Away From Me. En um, hij blijkt het uh, best te kunnen. Vol, volgens mij was hij vorig jaar nog in Zandvoort. Bij, klopt. Uh, bij Jess in Zandvoort. Ja, ja, klopt. Dat was heel leuk. In de krocht, natuurlijk. Um, goed, dat over Edwin Rutte. Hij is van 1943. Dus hij is uh, vandaag 75 geworden. Nou, Edwin van harte Gefeliciteerd, knul. En maken wat van de dag. He? We gaan naar het nieuws. Huh. Want... Uh, dat loopt ook weer uit. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, vandaag heeft de politie bekendgemaakt dat een 45-jarige vrouw uit Zandvoort 16 jaar zonder geldig rijbewijs heeft rondgereden. De vrouw viel door de man toen ze betrokken was bij een aanrijding tussen twee auto's op de Bronsteeweg in Heemstede die afgelopen maandag 8 januari plaatsvond. De Zandvoortse overhandigde haar papieren rijbewijs aan de politie waaruit bleek dat het document sinds 2002 al verlopen was... Na overleg met de beoordelingsafdeling van het Openbaar Ministerie kreeg de betrokkenen voor het verlopen rijbewijs een procesverbaal en daarnaast zal zij bij de gemeente een nieuw rijbewijs moeten aanvragen. Bij het ongeval was trouwens een sprake van blikschade en gelukkig vielen er geen gewonden. In het gebouw van Pluspunt aan de Vlemingstraat in Zandvoort-Noord is vanochtend, of eigenlijk vannacht, de boilerstuk gegaan die op het dak stond, waardoor er waterleidingen zijn gesprongen. Er is grote waterschade ontstaan in uh, het hele pand en onder andere in woningen van het RIBW de dokterspraktijk en natuurlijk de onderste verdieping... waar de dansschool, de muziekschool hun domicilie hebben... en waar tal van andere activiteiten plaatsvinden. Inmiddels is bekend dat de muziekschool vandaag de lessen gaat geven... in uh, de afdeling van de Blauwe Tram in het Louis-David-Carré... en de dansschool die, uh, gaat laten ook de lessen voor vandaag... de geplande lessen gewoon doorgaan, elders in het pand... De politie en Belastingdienst hebben gisteren een grote verkeerscontrole nabij de Veerplas in de Haarlemse Waardepolder gehouden. Op diverse punten stonden voertuigen die nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen scanden. De bestuurder van een Mercedes werd aan de kant gehaald vanwege een belastingschuld. Het voertuig is daarom door de belasting in beslag genomen... en toen de wagen vervolgens werd gecontroleerd... werden er diverse zakken met hennepafval aangetroffen. Naast het voertuig met hennepafval... zijn er nog diverse andere voertuigen in beslag genomen... en zijn openstaande boetes geïnd. Een 48-jarige bewoner van een pand aan de Klever Parkweg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 Intussen belde de... Even kijken, ineens ben ik mijn tekst kwijt, zeg. Belde de politie. Oh ja, intussen belde ja. de bewoner de politie. En toen, ja, ik moest even zien waar ik gebleven was. Toen de politie ter, ter plaatse kwam... bleek de inbreker nog in het pand te zijn. Hij kon worden aangehouden. En ook de slotenspecialist werd aangehouden. En hij verklaarde dat hij telefonisch voor deze klus was ingehuurd... en helemaal niets wist van een inbraak.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 De oversteekhulp is een soort stoplicht dat aangeeft of er nog voldoende tijd is om veilig over te steken. In de eerste week staan medewerkers van ProRail bij het stoplicht klaar om toelichting te geven. En aan het einde van de proefperiode wordt gekeken of het hulpmiddel bevallen is. In maart start ProRail met een speciaal op ouderen gerichte overwegcampagne. Tot zover het regionale nieuws.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 Soms kan er nog wat motregen vallen. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden en er staat een zwakke veranderlijke wind. Dit was dan het weerbericht volgens het KNMI. Oh. the wrong times I'm a coward and I build my cage I've been walking at a slow pace aging at a fast rate grew too old to make a change Oh. Wait. And once I meet my end I be living in a heart Sidekick. Ik kon weer niet zien op mijn scherm natuurlijk wat het was. Dus Dolly, wat was dit? Uh, dit was een uh, dame, die heet Daisy Ducro. Ja. Uh, met het nummer Too Cold. En oh. uh, ja, ik, ik kwam haar per ongeluk tegen, want ze heeft 26 januari een concert in het uh, Paradiso. Oké. Okay. En ik vond het wel aardig. Ja, ja. ja. Ah, mooi dan. Ja. Goed, we gaan even nog een uh, artiest in het licht. Mary J. Blige. And eliminates family affair. Party with me let it loose and set your body free Ooh. leave your situations at the door so when you step inside jump on the Situations are the ...want we zitten alweer hard tegen het eind aan te lopen. Um, Kappen we dit even een beetje af. Henny, uh, moet je mij horen. Mary J. Blige werd geboren in New York op 11 januari 1971. En uh, dat is dus een Amerikaanse soul -zangeresse. In 1992 brak ze door met het nummer You Remind Me van haar debuutalbum... Uh, what's uh, that for? Grote hits, waren S met George Michael. En natuurlijk Family Affair uit 2001. En die hoorde u net. Maar ik zei het al in verband met uh, de tijd. Want die drinkt. De tijd drinkt. Zodoende. Gaan we gauw over naar het volgende onderdeel Wat hebben we net al? De startblokken. Oh, ja, Een vooruitblik op. Hand voor het lunch, sport. Ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk onze master of sports weer aan de telefoon, dames en heren. De onvolprezen grote Henny Rukert. Nog de beste wensen, trouwens, Henny, want ik heb je nog niet gezien. Maar uh, de beste wezen, hè? hè? Jij ook. Ja, joh. Maar dat onvolprezen. Ja, hou eens op met die, met die promotie van deze man, hoor. Ik heb ook twee benen en twee handen. Oh. Ben je bang dat je je schoenen te klein worden of zo? Ja, nou, zou kunnen natuurlijk. Ja. We hebben wel een overvol programma morgen. Ja, vertel. We gaan uh, natuurlijk praten over het schoolbasketbaltoernooi. Dat doen we met Joop van Nes en Chris van den Broek van de Lions. Want de Lions die zit daar uh, geweldig goed achter. Hè? Ja. We zijn nog bezig met Johan Meeskens, Want die spreekt morgenavond in Heemstede over zijn boek. Ja. En we proberen die naar de studio te krijgen. We zijn bezig met de Allianz-trainer Guillaume reinhardt volmer Die na zeven jaar bij Allianz weggaat. En we willen nog wat aandacht besteden aan de Marathon voor Warchild. Dat wordt gedaan door Joke Broeren en Daphne uh, Mees. Die gaan de Kilimanjaro beklimmen. Ongelooflijk niet. Dat is nogal wat, ja. Ja. En dan natuurlijk aandacht voor de hervatting van de competitie in de tweede divisie. En wij gaan naar Rijnsburgse Boys. Wij is de Koninklijke HFC uitwedstrijd bij Rijnsburgse Boys. Interessant natuurlijk omdat de trainer van Rijnsburgse Boys zes jaar bij HFC heeft getraind voordat de huidige trainer Ted Verdonks uh, die kant is uitgekomen. Dus het wordt heel leuk. Ik ben trouwens uh, uh, Syrische mensen aan het proberen Nederlands te leren. Luister maar. Hallo, goedemiddag. Ik vind ZFM heel leuk voor al dit woord. Kijk. Nou, dat is geweldig. Dat is geweldig. Nou, hartelijk dank, meneer. Uh, ga zo door, want het, het klinkt goed. Dus wie uh, gaat dat wel leren, denk ik? Hé, hey, uh, dus morgen de grote, grote vol programma. En ja. Euh, nou ja, ik zou zeggen, heel veel succes daarmee morgen dan. Ja, en ik zou zeggen, luisteren beste mensen. Als ja. jullie nu luisteren, moet je morgen ook. Ja, dat, ja. Moet, dat is bijna verplicht, hè. Ja. Goed, morgen goed. van 12 tot, tot 2 de, bij CFM Zandvoort, dames en heren. Water, of eh, CFM Lunch Sport, ik moet het nou wel goed gaan zeggen natuurlijk. Hé, <laughs> ja. Henny, bedankt voor je informatie. En, ja, bedankt, Uit. Veel plezier. Veel plezier met je uitzending nog. Dankjewel. Hoi, hoi. Doei. Hoi. En uh, ik had het u al uh, min of meer beloofd, dames en heren, maar er ging even weer van alles fout. bent u als ik hier zit, ja. En deze boek helemaal niet hebben. With quivering voice, you spoke. Ik had u iets beloofd van het nieuwe album van Kajak. En dan moet je niet Rutles de screen gaan draaien hè? Dit is van het nieuwe album 17 van Kayak, All that I want. En het is geweldig. Morgen komt hij uit. zelf noemt het een liedjesalbum deze keer. De laatste albums waren natuurlijk een beetje complete opera's en zo. En dit is een nummer van het nieuwe album van Kajak, dus 17 Morgen komt die officieel uit... En als u er meer van wilt weten... ...aanstaande vrijdag de 26 januari... ...spelen ze live in poppodium Victory in Alkmaar. Die zeer de moeite waard om daarbij te zijn. En ik ben erbij. Dat is een ding wat zeker is. Ja. Ik ben erbij. Dat is helemaal zeker. Kajak dus. En All That I Want. Dat is het nummer. We gaan naar de laatste plaats. Oh. Hij begint opnieuw. Wat is dat nou? Dan ik Ik zei we gaan naar de laatste plaat. Elvis Costello As I walk this world, in the of insanity. Is still on it? Spirit Wat natuurlijk. What's so funny about peace, love and understanding? Nou, dat weet ik ook niet. Je lacht je toch te barsten. <laughs> maar intussen is de klok onverbiddelijk... en staat er weer een of andere van de meer... die zo met een ruzie doosje... moet rammelen zo straks om... Uh, om um, twee um, uh, uur na het nieuws. Dus wij moeten gewoon... we worden gewoon hier weggeschopt. We worden er gewoon... dus Hij staat... hoeft wel uh, wegwezen, joh. Maar ik maak toch lekker alles af. Fun, ja. Die ja. Die Dit was het. Zandvoort Lunch voor deze week. Drie dagen lang. Nou, vier dagen lang, moet ik zeggen. <kijen> en uh, morgen natuurlijk nog... de sportaflevering met Henny uh, Rukert. En uh, voor de rest... Uh, nou ja... het was voor jou een zware week, Dol. Het was uh, pittig, inderdaad. Ja ik... ja, ik ga straks ook meteen mijn bed in. Ja, dat zou ik zeker doen. <laughs> Drie dagen lang moesten ze, dames en heren. Maandag doen nog Maar, nou, nou, om, maar, nou, maar in. ja, goed. Overmacht, hè. We ja. hopen dat Ron volgende week weer. dusdanig opgeknapt is. Ja. Dat hij weer. Uh, Anders zetten we wel we een bed doe. neer, hoor. <laughs> Er was een bed in de studio. Oh. Kruikje erbij. Ja, deed Krokje je, erbij. Deed de Beatles ook, de, de White <laughs> al, Dan stond er ook een bed in de studio. Dus ja, uh, nou waarom je dan niet hebt, nou ja, denken. Ja. Dan gaan we gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Zometeen Matchbox met Bart van der Meer. En uh, wij zijn er weer. Als er de maandag met Charles en Dolly. En ik ben er volgende week. eens alweer weer samen met Beb. Nou, dag! dag!